Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien. Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien. Zolang ik ben geboren, nog nooit een neus zien horen. Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien. Vroeger toen alles werd verkwist, omdat je nog niet beter wist Zag je een olifant beslist, niet zonder neushoorn in de mist En dan prins Bernard dacht die schat, als die het op zijn heupen had Dan schoot die er wel dertig plat, dan zag je zelf er zijn er zat Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien Zolang ik ben geboren, nog nooit een neus zien horen Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien aan die van artis heb ik lak, daar stopt de directeur de zak. Twee werkelozen in een pak, dat veel te wijd zit of te strak. Een neushoorn met een grote bek, die staat te bedelen bij het hek. Van heb je soms nog zware check nou ik geef niks, ik ben niet gek. Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien. Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien. Zolang ik ben geboren, nog nooit een neus zien horen. Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien. Voordat de laatste is verpest in het Concertgebouworkest En net zo tam is als de rest die ook niet meer doet dan zijn best En alle nootjes altijd gaaf laat horen en na afloop braaf Als een soort commerciële slaaf de hoer speelt in de telegraaf Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien Zolang ik ben geboren nog nooit een neus zien horen Ik zou zo graag een neushoorn zien, een neushoorn zien